Start. Amber Brandsen met het NOS-journaal. De Oostenrijkse zanger Udo Jurgens is overleden. Dat heeft zijn manager bekendgemaakt. De 80-jarige Jurgens zakte ineen tijdens een wandeling. Reanimatie mocht niet meer baten. Hij overleed aan hartfalen. Jurgens won in 1966 voor Oostenrijk het Eurovisie Songfestival met het liedje Merci, chérie. De opmerking dat koningin Beatrix destijds zeer terughoudend was om onderhoud te laten plegen aan paleis Huis ten bos had geheim moeten blijven. De NOS en NRC hadden een WOP-verzoek ingediend om te achterhalen waarom het paleis in zo'n slechte staat is. In het antwoord dat de NOS ontving stond de gevraagde zin over Beatrix, die ontbrak bij NRC. Binnenlandse Zaken spreekt van een menselijke fout. Het renoveren van Paleishuis ten Bos, waar de koninklijke familie op termijn gaat wonen, gaat zo'n 35 miljoen euro kosten. Op de lek bij Schoonhoven is een bemanningslid van een binnenvaartschip overboord gevallen. Dat zou rond het middaguur zijn gebeurd. In de zoektocht naar de man wordt sonarapparatuur gebruikt. Tot nu toe zijn alleen twee laarzen gevonden die mogelijk van het slachtoffer zijn. De lek is weer vrijgegeven, maar het scheepvaartverkeer moet nog wel rustig varen om hoge golven te voorkomen. FC Twente Willem 2 is vanavond geëindigd in 3-2. Twente scoorde maar liefst twee keer in de blessuretijd en gaat als vijfde de winterstop in. Vanmiddag hebben Ajax en Feyenoord allebei hun laatste wedstrijd voor de winterstop gewonnen. Feyenoord won in Breda met 1-0 van NAC. Ajax won in Rotterdam met 2-0 van Excelsior. Invallers van der Hoorn en Zivkovic scoorden in de 83ste en 88ste minuut.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 Nu de grootste kerst- en winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50.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 Christmas time. Stuff. I have had enough Can you stop again? It was as low 23. That's where I'll be Since you left me My tears could melt the snow What can I I look around Yeah,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 Maar you to hold. It'll be lonely this Christmas. Lonely and... 22. Alleen maar. Oh, kerst en winter heeft In de winterse vijftig.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 ww.Zfm Zandwoord.nl Z Fm En nu Mid 25 She a friend. Feelings here that only here tonight, and that's enough, simply have.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 I Zelfs de tijd van het jaar met ZFM. ZFM. ZFM. Nummer 14. Geef je jas maar. We hebben vast wel iets waar je van houdt. Ga maar zitten. De liefde heerst en de angst verdwijnt. Aan onze harten ook zijn de problemen fijn. Ook al elke dag maakt Kerstmis. mis. Zijn. 3 is de winterse vijftig.